Die Ik weet een heerlijk plekje grond, daar waar die molen staan. Waar ik mijn allerliefste vond, waarvoor mijn hartje slaat. Ik sprak haar voor de eerste keer aan het van de vlieg. Daar bij die molen Die mooie molen Daar wil ik wonen Als zij eens wordt mevrouw Ik zie de molen al versierd Ter eer van jonge paar. Het hele dorp dat jij. Zijn leven menig jaar En zie ik trots de molen staan Dan zweer ik in die stond Nooit ga ik van die plek vandaan Waar ik mijn vrouwtje vond